Aan zware tocht door onbegaanbare prairies en bergen, gevechten met indianen en nauwelijks ontkomen aan duizenden en duizenden buffels die als dollen op hen aankwamen rennen, werd vader Henry Seger ernstig ziek en moest in bed blijven bij zijn vrouw en de pasgeboren baby in Dipensia. De oudste zoon, de 14-jarige John, moest nu zorgen voor moeder, vader, zijn broertje Francis... en zijn vier zusjes plus de baby. Begin juli kwam op de avond van een warme dag... Kit Carson, een van de beroemdste trappers van die tijd... in een klein landverhuizerskamp aan... tussen Fort Bridger en de Sablet Cata. Er stond slechts één wagen. Twee paarden en een aantal koeien... Een voedsel te vinden tussen de stenen en absintstruiken. Hé, hey, jongen, dof als te bliksem dat vuur. Geen vragen. Neem die spade en schep er flink wat aarde overheen. Oh. Waarom moest ik dit doen? Zijn hier geen volwassenen? En waarom slapen die kinderen nog niet? Die me aangluren vanuit de wagen. Het is al laat, ze moesten al slapen. Dat zijn mijn broer en mijn zusters. Zo. Waarom moest ik dat vuur uitmaken? Omdat een partijse joeks-indianen op het oorlogspad is. Ze mogen de rook niet ontdekken, anders lopen jullie groot gevaar. Waar is je vader? Vader en moeder liggen allebei ziek in de wagen. Hm. Hoe komen jullie hier zo alleen? Nou, de andere wagens zijn ons twee dagreizen vooruit. Wij konden niet verder. Ik moest eerst een van de wagenassen repareren. Maar nou is die klaar. Vader heeft precies gezegd wat ik moest doen. Oh. Breng me eens naar binnen. Ik wil jouw vader willen zien. Hoe heet hier die? Sager. Mijn vader heet Henry en ik ben John zeker. Zo. Oh. je bent een lollig en flink joch. Ik ben Kit Carlson. Oh, oh, dat mag ik nooit doen, vuur maken in de wagen, nou vader ziek is. Brandgevaar. Uw ogen wennen wel, als u maar even wacht. Achterin ligt vader. Oh, trapt u niet tegen het mandje van Indipensia, dat staat links. Indipensia? Onze baby. Grote hemel. Nog een zuigeling ook in dit gezelschap. Dat zijn vader en moeder. Ze slapen velen. Vader ijlt soms. Maar Louise, dat is mijn zusje van twaalf... Louise zegt dat dat de manier is om beter te worden. Wat hebben jullie te eten? Ik heb hier gisteren een antilope en drie konijnen geschoten. Daar eten we nog steeds van. Maar vader en moeder verdragen geen vlees. Ze drinken water. Maar ons water is bijna op. We zijn hier niet dicht bij een bron of rivier. Het is niet zo'n goede kamplaats. Ik kan je vader niet wakker krijgen. Ga mee naar buiten. Het is hier benauwd. Het spijt me heel erg, maar ik kan niet helpen. Ik moet door. Het treppenkamp in Green River Rendezvous moet worden gewaarschuwd dat de op komst zijn met alles behalve vriendschappelijke bedoelingen. Ik kan zelfs deze nacht niet bij jou en de kinderen blijven. Hoor eens, John, jij moet als de bliksem hier weg. Je spant je ossen voor de wagen. En dan rek je zo hard als je kan dag en nacht door tot je bij de troep bent. Begrepen? Ja meneer Kassen. Dag en nacht. Als je gelijk hebt dat ze twee dagreizen vooruit zijn, kan je ze overmorgenavond hebben ingehaald. Spaar jezelf en je ossen niet. De toestand is heel ernstig. En ik vind het ellendig jou en de kinderen zo te moeten achterlaten. Als je vader wakker wordt, zeg hem dan dat hij een goede zoon heeft. Arme ossen. Ze hebben een harde ruk voor zich. En ik kan ze niet sparen. Net zo min als mezelf of een van de anderen. Het waren volslagen aan vee... en een uitgeputte jonge voerman... die na een mars van twee nachten en twee dagen... tegen het vallen van de avond het landverhuiserskamp... in de buurt van Sodabron aan de Beerrivier naderden. John zag dadelijk dat het een heel bijzondere en heerlijke kampplaats was... Het water van de rivier ruiste lokkend. De paar honderd stuks vee graasden gulzig van het wele groene gras. Maar het was niet alleen het mooie... waardoor hij zo'n vreemd gevoel van binnen kreeg... maar dat ze nu weer onder mensen waren. Dat hier iemand misschien was die vader en moeder en indipensia kon helpen. En dat hij eindelijk zou kunnen slapen. Ach, dat was allemaal zo'n opluchting... Ja, er. Dat Mannen! is, dat nou? ja, is dat? Mannen, is de dokter misschien bij deze troep? Of anders een vrouw die verstand heeft van zieken? Ah, John Zeker, dat heb je vlug gedaan. Is de dokter hier, meneer Falk? Ja, de VEA's bedoelt, tenminste. Die is hier. Dokter! John Zeker vraagt naar u. Oh. Dokter, vader en moeder zijn erg ziek. Moeder is al twee dagen te ziek om de baby te voeden... ...en iets anders kan ik er niet in krijgen. Laat mij er maar even bij, John. Nee, jij blijft hier. Ik vind mijn weg wel. Nou, maar eerst al die kinderen de wagen uit. Kinderen, kom. Naar buiten. Ja, goed zo. Stil maar, kindje, stil maar. Nou, niet huilen. Stil maar, mijn meisje. Is je vader erg ziek, John? Ja. Eerst lag vader maar steeds te eilen. Hij herkende ons niet meer. En nou... Nou is hij helemaal stil. Ook moeder. Zodat de baby in die pension niet meer gevoed kon worden. We hebben het met suikerwater en koelmelk geprobeerd, Maar het lukte niet. Oh, daar komt de dokter. Dat brengt slecht nieuws, mannen. Ja? Ja. Ze zijn dood. Allebei. En wie is Sager? En zijn vrouw. Dat is niet waar! Dat is een leugen, dokter! Dat is niet waar! Het is niet waar! Ik ben gelijk te zwart, jongen. Maar het is zo. Nee, het begint al hard voor je. Ik wil naar ze toe. Vader en moeder! Nee jongen, het is beter van me. Ja, Loud hem tegenwoordig! Ja nou flink zijn, John, flink zijn. We voelen allen met je mee. Vader en moeder, dan. Ik kan vader niet mis. En moeder. Lieve, lieve moeder met ons. En het kind in die pensie. Wat moet het nou met het kleine kind? Vadermoeder. John, John, je moet niet huilen. Ik kan niet huilen als jij huilt. En ik wil huilen, want alle anderen huilen ook. Kom, John, kom. Jij moet de anderen troosten. Jij bent de oudste, John. Het is jouw plicht voor de anderen te zorgen, ze te helpen. Mathilde heeft gelijk, zo klein als ze is. Zij heeft het recht om te huilen. Jij niet, John. Jij bent de oudste. Jij moet de kinderen tot steun zijn. U heeft gelijk, dokter. Ik zal flink zijn. Zo zo vader het ook Zo stil mogelijk klommen twee vrouwen en een man de wagen in om alles te regelen voor de begrafenis. John keek somber toe toen hij juffrouw Ford met indipensia in haar armen zag weggaan. Maar hij begreep dat het voorlopig niet anders kon. Hij viel in slaap, eindelijk. Hij lag in het gras en Francis en Louise rolden hem met vereende krachten in een deken. Hij bleef doorslapen. De trek ging verder. John zat nu op de voerbank. Louise zat naast hem. Zij waren nu vader en moeder. Ze hadden al geen woord over gerept, maar voelden het beiden zo. Francis en de anderen aanvaarden Johns gezag. Francis reed de paard achter het vee. Een taaie kleine duvel, prezen de andere veedrijvers hem. Ze hadden ontzag voor die kinderen, zeker. Op de avond van de tweede dag, de volgende dag zouden ze Fort Hall bereiken, een fort van Engelse pelsjagers, werd John voor de kleine raad van vertrouwensmannen geroepen die iedere karavaan regeerde. Ja. Ja daar uh, is John. Huh? Ga zitten, John. In onze kring. <coughs> ja. <coughs> uh, we zullen maar meteen met de deur in huis vallen, jongen. Jullie kunnen niet bij elkaar blijven. Zo'n kinderhuisverhoor alleen in een wagen loopt dus slechte kansen. We hebben jullie over drie gezinnen verdeeld. Jij en Lizzie... ...komen bij de O'Connells. Louise en Mathilde bij de Mullers. Francis en Cathy komen bij mij. En die pensioen blijft bij je vervoerd. Dat is zo de beste regeling. Ik hoop dat je het met ons eens bent. Ja, meneer, ik... Uh, ...ik begrijp wel dat u denkt dat het zo het beste is. Als ik u was, zou ik misschien ook zo denken. Maar... Uh, dan zou ik die kinderen niet genoeg kennen. Ja, ik bedoel, dat u ons eigenlijk ook niet zo erg goed kent. U weet niet hoe goed Louise kan wassen en brood bakken en allerlei dingen meer. Ze heeft het al lang voor moeder moeten doen. En Francis en Cathy kunnen erg goed voor het vee zorgen. Ja, Cathy moet alleen wel eens flink worden aangepakt. Ze heeft altijd buikpijn als ze wat moet doen. Maar we zijn streng tegen haar en we mogen niet klagen. Nou, ik kan goed met ossen en paarden omgaan. En schieten en jagen kan ik ook. Ja, misschien beter dan u denkt. Vader zei altijd, je schiet machtig goed, John, voor een jongen van jouw leeftijd. Trouwens, uh, zo erg jong ben ik ook niet meer. De volgende maand word ik vijftien. Nou, en dan weet ik zeker dat vader en moeder het vreselijk zouden vinden als we niet bij elkaar bleven. Ja, is... Wat denk je, man, Hij heeft merkwaardig veel van zijn vader. Hij wekt vertrouwen, evenals Henry Seger. En uh, dom is hij ook niet, hè? Huh? Jullie zouden dus het liefst bij elkaar blijven. En je denkt het aan te kunnen, John. Ik geloof dat Lizzie en Kitty erg lastig zouden zijn als ze bij anderen kwamen. Daar zou niemand plezier van beleven. En uh, in die willen we terug hebben. <laughs> wat denk je, mannen? Het lijkt me niet de eerste de beste, hè? Hm? Nou, ik, eh, ik stel het volgende voor. Laat ze proberen bij elkaar te blijven. Laten we het aanzien. Maar eh, de zuigeling blijft bij je van voort. Aangenomen? Ja, dat is akkoord. Dat akkoord. Aangenomen, hoor. Aangenomen.